Veel Amerikaanse politici vinden dat China zijn munt kunstmatig laag houdt... om goedkoop te kunnen exporteren. Voor zijn bezoek heeft hoe gezegd dat hij die stellingnamen niet accepteert. Verder noemde hij de dominantie van de dollar verleden tijd. Een Duitser heeft het afgelopen jaar ruim 240 vogelspinnen... in postpakketjes naar de Verenigde Staten verstuurd. Dat heeft hij voor de rechtbank in Los Angeles bekend. De man van 37 verstuurde de spinnen op bestelling... naar klanten die daar flink voor betaalden. Amerikaanse rechercheurs ontdekten zijn illegale handel... en bestelden nog eens tientallen vogelspinnen bij de Duitser. Daardoor kon hij in december worden opgepakt. De man kan maximaal 20 jaar cel krijgen voor het smokkelen van de spinnen. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australiën Open... kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse vrouwen... in het tennistoernooi uitgespeeld. Het weer in de vroege ochtend vooral in het noorden kans op een bui. Minima liggen rond het vriespunt, in het oosten kan het plaatselijk glad zijn. Overdag wisselen bewolkt aan buien en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Cambran Oela. Het is woensdag 19 januari. Goedemorgen, u luistert naar het tweede uur van Nu Al Wakker Nederland. En het komende uur op Radio 1. horen we waarom er in de Tweede Kamer gaat worden gesproken over tabak. En bellen we met Dries Roelvink over de IQ-test. En tot slot uh, horen we of prinses Laurentien voorleest vanaf een iPad. We beginnen met het nieuws uit de kranten van vandaag. NRC Next komt vandaag met een portret van Pieter de Gooier. De ambtenaar staat ineens enorm in de belangstelling, dankzij Wikileaks. Uit gelijk stukken blijkt dat de ambtenaar de Amerikanen heeft gevraagd. of ze Wouter Bos onder druk willen zetten in het Afghanistan-debat. Oud-collega's noemen de Gooier een perfectionist. Volgens, hem heeft, volgens hen heeft hij gewoon het beleid van zijn minister uitgevoerd. Dat was destijds Maxime Verhagen. Ja. Ja, u hoorde natuurlijk de beroemde monsterhit Mooiman van mannenkoor Het Karrenspoor. Vandaag viert het, uh, het koor een twintigjarig bestaan. En de telegraaf die viert het feestje graag mee. U hoort Richard van der Zee van het koor. Wat uh, voor, uh, heel goed bij is gebleven uh, bij iedereen uh, is het eerste optreden. Want wij hadden eigenlijk helemaal niet in de gaten dat uh, Mooiman zo'n grote hit was. Dus wij komen in Groningen voor Nederland Muziekland. Dat was dan onze eerste televisie optreden. En uh, dat was op de Grote Markt. En wij kwamen daar en toen brak echt de, uh, nou ja, door zeg maar sjasjes met paarden en uh, dranghekken omver. En wij moesten echt de artiestentent invluchten en we mochten ons hoofd niet meer laten zien. En wij, hadden dat helemaal, wij waren daar gewoon naartoe gegaan met de bus. Dat was wel voor ons wel een hele grote verrassing. En uh, allemaal vrouwjes die, uh, die flauw vielen. En uh, nou, wij, wij wisten toen even niet uh, wat ons overkwam. Denkt u aan de Gaza-strook, dan denkt u waarschijnlijk niet direct aan theater. In de Volkskrant een reportage over vier jonge Palestijnse theatermakers... die zijn gekoppeld aan vier Nederlandse collega's. En dat is niet zo makkelijk. Die vier Nederlandse theatermakers worden in Gaza vaak ondervraagd... en soms zelfs bedreigd. En forensisch onderzoek is ook voor dieren. Of, zoals de spits kopt, roep om een speciale dieren-CSI. De krant die sprak hierover met patoloog-anatoom Frank van der Goot... en wij hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, meneer van der Goot. Meneer Van der Goot. Meneer Van der Goot, die hangt ergens. Die is misschien al bezig met een uh, onderzoek, want hij gaat over dieren CSI. En dat u weet wat dat is: dat is forensisch onderzoek. En, en, en dat, en dat uh, gebeurt en dat, dat vindt plaats. Uh, maar we hebben, we hebben ook uh, aan de lijn, als het goed is, een PVV-Kamerlid. Dat klopt toch, Bastiaan? Ja, ja, ja. Um, want uh, als je het hebt over opkomen voor dieren... dan kom je al snel uit bij pvv kamerlid Dion Graus. Eerder pleit hij al voor Animal Cops. Goedemorgen, meneer Graus. Een CSI voor dieren, dat is een beetje overdreven. In de ogen van, ve van de verschillende mensen zal dat overdreven zijn. In mijn ogen als dierenvriend niet. En ik denk mogelijk zelfs aan de ogen van meer dan 80% van de Nederlandse bevolking... want we leven toch in een heel diervriendelijk land. Die zullen het niet overdreven vinden. Maar alleen op dit moment... Moeten we moeten wel blij zijn met het alarmnummer wat er gaat komen en de 500 dierenpolitiemensen die er gaan komen. En je moet dat allemaal gecontroleerd doen groeien. Want zoals u weet liggen die twee plannen momenteel al erg onder vuur in de Tweede Kamer. Dus, ja, um, en er is ook geen geld voor. Er zijn geen geld voor, er zijn geen goed opgeleide mensen voor. Want zelfs voor onderzoek bij mensen is het geld er niet en zijn de mensen er niet. Nee, maar u, ik, ja. ik, ik, ik snap dat u uh, ook die andere onderdelen belangrijk vindt. Uh, maar laten we het in dit geval even houden bij die CSI. Want bent u daar met de PVV eigenlijk voor? Kunt u zich daarin vinden? In mijn dromen zal dat er heel snel voor dieren moeten komen. Maar alleen, uh, daar, die, deze vorm is er niet in onze fractie over gesproken. Dus echt een professionele CSI. Dat zou ik beneden eerst eens met de fractie moeten gaan bespreken. Hoe daar het draagvlak is. En bovendien zou je dan ook in de kamer moeten kijken. Maar ik neem aan dat er in de toekomst, dat er zeker draagvlak en mogelijk hopelijk ook het geld... Voor zal zijn. Wat, wat zou zo'n forensisch onderzoeker dan precies moeten onderzoeken? Ik heb al een paar keer geprobeerd om een forensisch onderzoek voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld als je ziet, op een gegeven moment is er een foto gepubliceerd op internet, waar twee jongens een hondje, een puppy ophangen aan een draadje. En daar bijvoorbeeld werd ik er niet mee geholpen. Dus ik wilde alleen al weten van waar is die foto gemaakt. Is die foto überhaupt wel in Nederland gemaakt? En daar moet ik nu nog een telefoontje over terugkrijgen. Dat is inmiddels al verschillende maanden geleden. We moeten realistisch zijn. En dat uh, alarmnummer zal dadelijk zorgen dat er meer uh, meldingen van dierenmishandeling worden gemeld. De 500 dierenpolitiemensen zullen uh, meer mensen bij de kraag gaan pakken. En inderdaad, als er dadelijk kadavers gevonden worden... en ook op de manier waarop dieren gedood zijn... en ook of we kunnen aanleiden van wie dat gedaan heeft... Uh, dus recherchewerk, dat zal ook dadelijk al door de dierenpolitie gaan gebeuren. Ja, u zegt als er kadavers gevonden worden... Nou, oh ja, nou kom ik wel eens in de Albert Heijn. En de Albert Heijn ligt helemaal vol met kadavers. Namelijk de hele <laughs> vleesafdeling. Ja. Nee, nee, dat klopt. Maar ik, ik, zo, in die zin bedoelde ik het niet. Ik bedoel dat dus echt... Uh, zoals onlangs, uh, je, je hebt wel eens dat er op een gegeven moment uh, gedumpte dieren, gevonden dus gedoden, of dat al nou hondjes zijn of katjes of, uh, of varkens uh, die gedumpt worden. En vaak kun je dan daardoor, een, uh, dat hoeft niet eens een groot onderzoek te zijn, kun je vaker leiden waar die dieren mogelijk vandaan komen. En het oppervlakkige werk, dat zou mogelijk al gedaan kunnen worden, dadelijk door, de, door het recherchewerk van, van, van, van de, van de dierenpolitie. Goed, er komt dus een, een alarmnummer voor dieren. Er komen cops. wie weet komt er nog wel eens een dieren-CSI. Wat heeft er nog meer voor spectaculaire dingen in petten om het de dieren makkelijker te maken? Nou, er zijn natuurlijk verschillende zaken. Heel veel zaken die, die ik voor dieren heb willen inbrengen, die zijn niet gelukkig, die zijn niet aangenomen. Zoals ook bijvoorbeeld een eh, professionele dierenambulans. Die, die, die motie is weliswaar aangenomen, maar de dieren, professionele dierenambulance is er nog lang niet. Dus ik wil dat er dadelijk professionele chauffeurs op komen die ook als voorrangsvoertuig mogen rijden. En dat er ook para-veterinair personeel op zo'n dierenambulance komt. Zodat gewonde dieren op straat gestabiliseerd kunnen worden. En dat er niet eerst een half uur mee rond wordt gereden van dieras aan dieras. Om te kijken of er iemand tijd heeft om zijn gewond dier te helpen. En daar sterven echt tienduizenden dieren per jaar. Ja, Dus u wil eigenlijk alle dieren net zo behandelen als mensen ook behandeld worden? Nou, ze hoeven niet uh, beter, maar, zal, maar wat mij betreft, hoeven, hoeven dieren niet slechter te hebben. Dus ik, ik, ik wil, heel veel mensen zijn altijd heel boos of als je een dier gelijk wil stellen met mensen. Nou, het dier is een dier en mensen zijn mensen. Maar waarom zou een dier geen adequate noodhulp mogen hebben? En waarom zou een dier uh, wel mishandelen mogen? Waarom mag een dier niet noodhulp krijgen als het gewoon is? Ik vind dat een dier daar net zoveel recht op heeft. Precies, dank u wel hoor, PV-Kamerlid Dion Graus. Ja, en we hadden net uh, pogingen gedaan om contact te krijgen... met patoloog-anatoom Frank van de Groot, de aanstichter van, uh, van het hele verhaal. Hij kwam namelijk met het idee van een dieren-CSI. En als het goed is, is meneer van de Groot nu wel aan de telefoon. Dag meneer van de Groot. Ja, goedemorgen. Kijk, het is gelukt. Dit werkt wel. Een dieren-CSI, waarom? Ja, het idee is gerezen um, omdat uh, indien een, een, een vorm van dierenmishandeling, als die voor een, een rechter moet worden gebracht, en er worden daadwerkelijk uh, straffen geëist uh, in de vorm van bijvoorbeeld uh, maanden of jaren gevangenisstraf, als, als het zeer ernstig geval is, dan zal, denk ik, de rechtspraak uh, ook gaan eisen dat er gedegen onderzoek plaatsgevonden heeft. Je kan niemand niet zomaar een aantal maanden of jaren achter de deur zetten... op grond van ideeën, bevindingen of zomaar overtuigingen. Dan zul je gewoon met substantieel technisch bewijs moeten komen. Ja, u bent patholoog anatoom ja. Dat is volgens mij het vakgebied waarin u lijken uit elkaar snijdt... en dan bekijkt of er rare stofjes in de lever zitten. Dat is, dat is heel erg kort de bocht. Oh. Ik ben zowel klinisch patoloog als forensisch patoloog. En met name in mijn hoedanigheid als forensisch patoloog... heb ik inderdaad veel te maken met overledenen... en dat geval de menselijke uh, takten van. Dus gewoon uh, mensen die, uh, waar, waar een vermoeden is op, een, op, op overlijden... te gevolgen van een strafrechtelijk vervolgbaar feit. Uh, ja, in die hoedanigheid zie ik gewoon dagelijks... Uh, hoe nauwkeurig je om moet gaan met de complete bewijsvoering... voordat een bepaald stuk van overtuiging kan worden gebruikt in een rechtbank. Ja, maar dat is juist wat ik wilde vragen. Uh, volgens mij is dat nou, toch een behoorlijk uh, exacte wetenschap... Ja. Uh, en er zit dan nogal wat uh, onderzoek achter. En dat moet ook vreselijk veel geld kosten. Dan kan ik kan me voorstellen dat je dat uh, in een moordzaak of zo dat je dat nodig hebt. Dat je dan echt moet weten of iemand op een natuurlijke manier om het leven is gekomen. Ja. Maar als je nou een of andere uh, dode kanarie in de goot ziet liggen... Ja, wat maakt dat uit? Ja, nou, het, het, is, heel, het is heel eenvoudig. Um, we hebben een wet. Wij, dus het dierenwelzijnwet, Waar op een gegeven moment een, een, aantal, een aantal voorwaarden in staan... ...wat je allemaal wel en wat je allemaal niet met dieren mag. En er wordt nu gesproken over een uh, over dierenpolitie. Er wordt gesproken over uh, het gaan vervolgen van mensen die dieren gaan mishandelen en dergelijke. En er worden su su su substantiële ideeën ge geleverd over de strafwijs die ervoor staat. Uh, dan kun je zeggen van, weet je wat, dat doet het gewoon een beetje bij. En als we het, als het leuk vinden, dan spreken we een straf uit. Maar ik kan je nu alvast op een briefje geven dat als je zo'n wet gaat proberen te handhaven dan staat volstrekt terecht de advocatuur op en die zegt van ja, het is goed, meet je. Ja, maar wat voor zaken gaat u onderzoeken dan? Uh, datgene wat zich aanbiedt. Datgene wat zich aanbiedt. In de dierenwelzinswet zijn een aantal uh, categorieën geleverd. En ik begrijp ook dat het, je komt onmiddellijk in, op, heel, op heel glad ijs van... mag de piet wel en mag het muisje op een gegeven moment niet? Laten we nou al die, al, die, al die twijfelzaken even buiten beschouwing laten. Maar er zijn hele grote zaken waarbij er bijvoorbeeld stallen vol met varkens... Uh, bij wijze van spreken verhongerd zijn... Waarbij iedereen zegt zo van ja, dit kan niet, dit moet vervolgd worden. Nou, dan zul je wel eerst moeten bewijzen dat die beesten niet ziek zijn, dat die beesten daadwerkelijk uh, verhongerd zijn. En iedereen zegt natuurlijk onmiddellijk als eerste: ja, dat zie je toch wel. Maar als je die mentaliteit zou overeiken op de menselijke forensische pathologie. en je komt het in een rechtbank aanlopen met de mening: ja, dat zie je toch wel. Nou, dan kun, kun je inpakken. Ja, dus je wil niet iedere uh, ieder koer tot slachthuis uh, diagnosticeren met uh, overleden. Ik, maar het gaat alleen om ernstige zaken waarbij er echt... Uh... Ik denk dat we, als we nou, gewoon eens beginnen inderdaad met, met de schrijnende zaken... en als daar dan jurisprudentie over kan staan... dan zien we vanzelf op een gegeven moment waar de, waar de ervaring verder heen gaat. Maar we zullen toch ergens moeten gaan beginnen met... met als, we, als, als, land, als we als land uh, forensische dierpathologie willen introduceren... als we dierenmishandeling op een strafrechtelijke manier willen gaan benaderen... Ja, dan zul je de consequenties daarvan moeten trekken dat je ook op een strafrechtelijke manier een beetje bewijsvoering omgaat. Ja. En als je dat niet Goed. wil doen, ja, dan moet je of de wet afschaffen... of het kost geld. Eén van beide wordt het. Nou, wie weet, Dion Graus van de PVV was er in ieder geval min of meer voor te porren. Uh, dank u wel voor uw idee en dank u wel dat u op de radio was. Van, ja, okay. van de grote patoloog, anatom. Oké. Okay. Het is 13 over 5 en straks gaan wij een nachtelijk college ruw verstoren... maar eerst gaan we luisteren naar Paul Simon met Graceland. Guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War I'm on to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee I'm on the Graceland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 Nou, dat is nog eens lekker wakker worden met Paul Simon, Graceland. Het is feest in computerland. Vandaag is het computervirus jarig. Op 19 januari 1986 was daar opeens het eerste computervirus. En 25 jaar later zijn ze er nog steeds. Miljoenen gebruikers van de PC zijn er niet blij mee. Maar de makers van het antivirusprogramma Hitman Pro... die zullen er geen traan om laten. Aan de telefoon een van de makers van de wereldwijd gewaardeerde antivirussoftware... Mark Lohman. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vast niet rauwig dat computervirus na 25 jaar nog steeds bestaat. Nee, ja, nee zeker niet. Ons hele bedrijf draait er eigenlijk om. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk wel heel vervelend voor uh, heel veel computergebruikers. Maar, ja, dat dat, dat uh, zegt u wat u dat moet zeggen, eigenlijk vindt u dat helemaal best. Hoe meer mensen last van virus hebben, hoe beter. Nou ja, kijk, uh, een virus is wel een heel groot probleem. En uh, ons hele bedrijf is, uh, is opgezet uh, om het om virussen tegen te gaan en uh, natuurlijk zijn er al een heleboel uh, antivirusprogramma's in de wereld en uh, alleen die doen niet uh, echt een uh, uh, die zijn niet echt heel doeltreffend om uh, om een computervirus, uh, stiltaan te brengen zeg maar nee het virus blijft zich uh, continu ontwikkelen uh, ja. het eerste virus werd verspreid via een diskette ik kan me niet voorstellen dat ze dat in 2011 nog steeds op die manier doen uh, nee, ja, nee disketten worden eigenlijk niet meer verkocht en uh, ja, CD-ROM waarop uh, virussen worden aangetroffen, komen uh, veel niet uh, van betrouw, uh, betrouwbare bedrijven. Uh, veruit de meeste computervirussen worden via het internet of via lokale werk, uh, netwerken of uh, USB-sticks verspreid. Ja, want waarom verschillen computervirussen van nu met virussen van pak uh, een beetje tien jaar geleden? Uh, maar de meeste succesvolle computervirussen van tegenwoordig uh, vallen eigenlijk in de klassificatie van Trojaanse paarden en zogenaamde rootkits het nou, paarden, paard dat is dat, een, dat je een programmaatje downloadt dat zich voordoet als iets anders, maar eigenlijk je computer sloopt. Ja, nou die kan allerlei uh, functionaliteiten uh, bieden uh, aan, de, aan de aanvaller. Uh, zo kan de computer dan ook uh, gebruikt worden voor uh, het versturen van spam of uh, het hengelt in principe uh, andere bedreigingen binnen, zoals een netvirusscanner. En uh, meestal worden die netvirusscanners uh, niet uh, direct tegengehouden door uh, virusscanners. Nee, treaanse... U uh, gaf twee voorbeelden, treaanse paarden. En wat was die andere? Uh, rootkit. En wat is dat? Een rootkit is een uh, kwaadaardige software... die, een, uh, die als uh, ja, een soort computerbeheerder optreedt op de computer. Hij kan alles en uh, probeert zich zoveel mogelijk onzichtbaar uh, uh, te houden... voor zowel de gebruiker als de uh, antivirussoftware. En ze uh, is dus eigenlijk een... Ja, een bedreiging die uh, niet veel uh, antivirussoftware uh, weet te vinden. Ja. Een paar jaar geleden had je ook nog het I Love You virus. Dat is de meest schadelijke ooit geweest, hè? Ja, die was wel uh, uh, vrij, uh, vrij toetreffend in het uh, besmetten van heel veel computersystemen. Uh, ja, eigenlijk was het een soort Visual Basic Script. Een Visual Basic Script. Het uh, dat... was gewoon een heel simpel basisvirusje. Uh, ja, dat klopt. En ja, eigenlijk was het niet... Uh, ja, zo, ja uh, dat virus is niet uh, uniek. Vorig jaar ging eigenlijk nog ook uh, een vergelijkbare uh, bedreiging rond. Uh, ja, het, het succesvolle van het I Love You virus is natuurlijk... dat er misbruik werd gemaakt uh, van de nieuwsgierigheid van de mens. Een soort social ja. engineering. En, en vorig jaar, in 9, 9 september, ging er ook nog het Here You Have E-mail virus rond. Waar moeten we en... nu voor uitkijken? Welk virus? Nou, eigenlijk moet je... Uh, moeten gebruikers voor de meeste ja, voor bedreigingen uit, uitkijken... die hoogstwaarschijnlijk niet gevaarlijk zijn. Ja, hoe kun je dat nou doen? Ja, eigenlijk niet, niet geen e-mailberichten openen... die je van uh, onbetrouwbare mensen krijgt. Ja. En, uh, ja, en blijf weg van websites waar uh, illegale software op wordt gehost. Want ja, de, uh, ik zeg altijd... Uh, computercriminelen gebruiken ook virusscanners. En uh, voordat zij hun creatie de wereld inbrengen... controleerden dus ze eerst of hun creatie wel gezien wordt. Door nou, wordt gewoon getest. Ja. Nou, nou zijn er natuurlijk heel veel virussen die de boel kapot maken, Maar er zijn vast ook wel wat virussen geweest... die een leuk geintje uithaalden met je computer. Uh, ja, nou ja. Een paar jaar geleden kwam er natuurlijk... Uh, uh, kwam al veel wat vaker voor. Het uh, beeldscherm werd op de kop gezet. Of... Uh, uh, ja, tegenwoordig uh, uh, uh, lijkt het, uh, uh, ja, zoals ik al zei, de nepvirus kennen. Dat sluiten je, uh, sluit je computeren uh, tijdelijk af. En uh, ja, nou ja, echt geintjes. Uh, ja, ja, het, zie, het blijft vervelend. Het veel meer voorkomen. Nee, goed. Nou, dank u wel in ieder geval. En uh, succes met het bestrijden van al die verschrikkelijke aanvallen. Dan gaan wij nog even uh, met u het 25-jarige bestaan van het computervirus vieren. Dank wel, Mark Loman en welke website helemaal veilig is, is natuurlijk omroep wnl.nl en radio1.nl. Daar kunt u naartoe surfen voor allerlei informatie. En u kunt natuurlijk ook heel veilig met ons twitteren, hekje, wnl. Want daar zijn we van. Um, het is woensdagochtend, inderdaad, ze daar nu al wakker in Nederland. En u weet wat we dan altijd doen, dat zijn de tijdschriften. Want die komen vandaag weer uit. We hebben zelfs voor u doorgenomen. HP De Tijd. HP De Tijd start vandaag met een nieuwe serie Zwart Boek in Holland. Een docent van de school vertelt in de drie luik wat er allemaal misging.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 De revue komt vandaag met twee verhalen uit de hoofdstad. Ten eerste blijkt het uitgaanspubliek in Amsterdam... Wel, wat, wel van een flinke vechtpartij te houden. Sinds 2003 is het geweld in de hoofdstad toegenomen... met maar liefst 73 procent. En ook in de polders slaan de jongeren er nog graag op los. Volgens de vechtersbazen is het gewoon een uitlaatklep. Daarnaast ook het blad ook onder in de Amsterdamse taxiwereld. En wat blijkt? Vijf van de acht taxichauffeurs zijn ordinaire coke dealers. Volgens het blad komt dit door de liberalisering...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 Nou, de vraag is, wie ik uh, een deze dagen morgen, vandaag of morgen uh, indienen? Wij wachten in spanning, dank u wel. Marijke Shachavari. Ja, zij is CDA-fractievoorzitter in Amsterdam. Het kleine Nederland dat mee wil met het grote Amerika. Dat moet een kleine cowboy op de koffer van Vrij Nederland vandaag illustreren. Uit de Nederlandse WikiLeaks blijkt opnieuw hoe graag Den Haag Washington wil plezieren. Het waarom is niet duidelijk, al is het blad. Macht hebben we niet daar. Sterker nog, in de ogen van de VS zijn we slechts één van de vele bondgenoten. En verder een interview met Hagar Peters, een Nederlandse dichteres. Volgens Vrij Nederland dé vrouw die poëzie sexy maakte. In de jaren negentig bestormde ze een Nederlandse podium met rock'n'roll-achtige gedichten. Inmiddels is ze wat saaier, nu zit ze vaker met kind thuis op de bank. Goed, Zometeen gaan we bellen met Mark Rutte. Hij heeft een voicemail en uh, daar kunt u uw bericht op achterlaten. Dat kunt u doen via 0800 1121. Maar eerst muziek: Adele en Chase and Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last.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 1 voor half zes. U luistert naar radio 1, nu al wakker Nederland. U bent gewend van ons op dit tijdstip naar muziek van Hollandse bodem. Dat was dit niet, dit was Adele met Chasing Pavements, maar zij is in Nederland ontveiligd. Hait ze op bij The Voice of Holland. Dat is goed genoeg. Heeft u tips, complimenten of felle kritiek op onze premier Mark Rutte? Laat het ons te weten op 0800 1121. Wij bellen hem namelijk en dan krijgen we eigenlijk altijd zijn voice aan de telefoon. En die kunt u dan inspreken.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 Goedemorgen, meneer Rutte. Dit is een boodschap van Seibold Noerda... met een reactie op het YouTube-filmpje... waarin u vorige week antwoord gaf op Twittervragen. Ik ben zelf niet zo'n uh, goede Twitteraar. Daarom spreek ik liever een bericht in. Mij trof vooral wat u zei over het hoger onderwijs en de studenten. Ik ben het helemaal eens dat het beter kan en dat het beter moet. We werken daar hard aan op de universiteiten en steeds meer studenten doen het. Maar het is nog steeds niet goed genoeg. Ik vond het ook oké okay dat u studenten aansprak. Ze moeten geen genoegen nemen met acht of negen uur college per week. Uh, er is inderdaad meer nodig. Maar wat ik hiermee niet kan rijmen... en dat is waarom ik uh, deze boodschap uh, deponeer... is het plan van het kabinet om honderden miljoenen te korten op het hoger onderwijs. Omdat er studenten zijn die langer dan nodig over hun studie doen. Die korting treft namelijk alle studenten. En dat heeft tot gevolg dat er minder plaats uh, is voor uh, college en voor docenten. En dat het dus slechter wordt in plaats van beter... dat kan toch niet de bedoeling zijn... En die vraag heb ik ook bij het plan om te stoppen met duizenden banen voor jonge wetenschappers. Minister Zalv is begonnen daar aardgasbaten voor ter beschikking te stellen. Prima besteed geld. En nu zet het regeerakkoord daar een streep onder. Dan gaan we nog verder zakken op de ranglijst. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een kabinet dat juist succes wil... om te beginnen met creatieve en innovatieve bedrijvigheid... Ik zou kortom graag een deze dagen hierover eens een gesprek hebben om te zien hoe hier een mouw aangepast uh, kan worden. Ik, uh, ik wacht uw reactie met spanning af en uh, als het goed is hebt u mijn uh, 06-nummer nog. Dit was Seibold Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten in Nederland. Ja, en inmiddels uh, is bij ons aangeschoven onze actualiteitenredactrice Jo van Egmond. En dat betekent... Het Nieuwsminuutje. Ja, we hebben het de hele avond nacht al over de enorme gasexplosie in de Verenigde Staten, Philadelphia. Daar is inmiddels nu ook een slachtoffer uh, gevallen. Het gaat om een medewerker van het bedrijf PGW. Um, zij waren daar in de buurt aan het werk bij een uh, tankstation. Daar is ook de gasexplosie ontstaan. Um, naast die ene medewerker zijn er ook vier andere collega's van de persoon in kwestie en een brandweerman gewond geraakt. En zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht daar in de buurt. Het ongeluk gebeurde dus bij een tankstation en de gasexplosie zorgde dan ook voor een enorme vlammenzee. En, ja. en inmiddels heeft de burgemeester uh, Michael Nutter ook gereageerd op de ramp. Volgens hem is de hele straat opgeblazen en zeker 2000 omwonenden zijn geëvacueerd. Doe maar. En verder eh, opmerkelijk nieuws. Een Duitser heeft in Los Angeles wel een hele bijzondere bekentenis eh, afgelegd. Hij zou namelijk 247 levende vogelspinnen de Verenigde Staten in hebben gesmokkeld. En dat ging via de post. De 37-jarige man die dacht dat hij de spinnen naar een goed betaalde klant stuurde. Maar dat bleek eh, eh, helaas voor hem rechercheurs te zijn. Dus die had nog een paar keer extra... Voor de zekerheid nog een paar bestellingen uh, <laughs> gedaan bij de beste man. En die uh, liep al snel tegen het lab. En tot zover het Nieuwsminuutje. Zwarte longen, bloedvaten die dunner worden en trombose. Het zijn zomaar wat verschijnselen. Uh, die longartsen dagelijks onder ogen krijgen. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker... willen dat het kabinet actie onderneemt... om het roken voor jongeren onaantrekkelijk te maken. Daarom organiseren zij vandaag een manifest... om de minister van Volksgezondheid op het probleem attent te maken. Deze actie zal vlak voor het algemeen overleg... in de Tweede Kamer over het tabaksbeleid plaatsvinden. Initiatiefnemer mevrouw de Kanter kan ons daar alles over vertellen. Mevrouw de Kanter. Goedemorgen. Hoe groot is het rookprobleem onder jongeren... Het is niet zozeer dat het probleem onder jongeren zo groot is, maar um, het, het probleem is vooral dat het aantal rokers onder jongeren helemaal niet aan het dalen is. Kijk, op zich als je, het probleem is niet als je als jongeren rookt, maar het probleem is dat je als je als jongere vroeg gaat roken, dat je dan verslaafd wordt. Dus eenmaal heel vroeg aan het roken gegaan, is de kans dat je over twintig jaar nog rookt heel erg groot. En als je kijkt naar de cijfers, is dat nu als mensen 18 jaar worden, is bijna 48 rook daarvan. Nou, en, en omdat het zo ontzettend verslavend is, zie je dat 20 jaar later nog steeds 30% rookt. Ja, dus het 8%. probleem is niet dat er te veel jongeren roken. Het probleem is dat er te weinig stoppen. Ja, te weinig stoppen. Want als je, als je eenmaal begint, dan kan je niet meer stoppen. Kijk, als iedereen een paar jaar zou roken, dan zou het probleem niet zijn. Als het niet verslavend zou zijn, zou er ook geen probleem zijn. Dus het heeft ook niks te maken met, van je mag dit niet of dat niet of verbieden. Maar het gaat echt om, hoe vroeger je begint, hoe verslavender het is en hoe... Moeilijker het is om te stoppen en hoe groter de gevolgen zijn. En het lastige is: het grootste probleem is dat jongeren niet in de toekomst kunnen kijken. Ze kunnen niet zien wat de gevolgen zijn op lange termijn. Ze leven natuurlijk heel erg in het nu. Nu is het leuk. En hoe ouder je wordt, hoe meer last je ervan gaat krijgen. En dan is het te laat. Dan heb je de gevolgen al en dan kom je er bijna niet meer vanaf. Ja, u zegt dat het niet een kwestie is van zeggen dat iets wel of niet mag. Ja. Maar dat is. ik denk toch dat als je nu uh, een jaar of uh, 16, 17, 18 bent. Dat je de hele dag op school wordt verteld dat je niet mag roken. Op de padjes staat overal dat je niet mag roken. Als je naar de koel gaat staat dat je niet mag roken. Dat is niet de beste manier om een puber te motiveren om niet te gaan roken. Nee, precies. Dat werkt gewoon helemaal niet. En dat zie je, want de laatste zes jaar is er helemaal geen daling meer opgetreden. Het aantal rokers, wat er ook gebeurt. En dat wil dus zeggen dat over twintig jaar nog steeds tienduizend longkankergevallen elk jaar. Nog steeds ontzettend veel voorkombare hartinfarcts. Nog steeds heel veel blaaskanker, COPD. Noem maar op wat je ervan kan krijgen. En het is onzichtbaar leek, we proberen steeds patiënten te vragen of, of mensen op te roepen van kom mee naar buiten. Maar er zit ontzettend veel schaamte op. Dus je, je hoort heel weinig van de gevolgen op lange termijn. We weten, er zijn nu 4 miljoen rokers, daarvan zo 2 miljoen um, overlijden door het roken. En 1 miljoen haalt zijn pensioen niet. Dus dat zijn cijfers in Nederland die echt gigantisch zijn. En ook ja. slechter zijn dan de rest van de Europese landen. Ja, u dient vandaag een manifest in bij de minister. Ja. Um, wat is daar kort de strekking van? Dat manifest is kort strekken van hoe houdt de kinderen uit de rook. Als je niet begint, hoef je ook niet te stoppen. En um, dat bieden we aan aan de minister persoonlijk. En um, met de aansluitende persconferentie in nieuwsport en alle Eerste en Tweede Kamerleden krijgen ook het manifest nadat we het hebben aangeboden. En de strekking is, um, hoe kan je kinderen uit de rook halen? Dat zijn allemaal motivaties uit, het, uit landen rondom, waar bewezen is wat effectief is. En dat is onder andere van niet op schoolpleinen gaan roken, niet in de kroeg gaan roken, houdt. Houd absoluut rookvrij, um, Hoogte leeftijd leeftijd op naar 18. Die tekst op de pakjes die werken al lang niet meer. Dat weten we allemaal. Um, f, ja, zorg dat je de. Ja, weten verkoop... we dat allemaal? Die die tekst op de pakjes werken niet. Die werken niet. Die teksten werken niet. En we weten uit buitenland dat als je hoe meer verkooppunten zichtbaar zijn, hoe meer kinderen gaan roken. Als, hoe jonger kinderen naar de supermarkt komen, hoe meer ze gaan roken. Al, dat is allemaal onzichtbare reclame. Je moet zorgen dat die pakjes uit het zicht zijn. Of je moet er vieze plaatjes op doen. Of je moet zorgen dat ze alleen in tabakszinktjes verkocht worden. Legio-mogelijkheden. Ja, er is ontzettend veel te doen. Goed. Dank u wel, mevrouw de Kanter-Longarts. Graag gedaan. Ja. En we blijven nog een beetje bij de peuk. Want Stichting Rokersbelangen volgt vandaag ook het debat in de Tweede Kamer. Zij vinden dat een sigaretje opsteken op zijn tijd best moet kunnen. Tom Wurt van de Stichting, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We horen net dat het een uh, hele slechte zaak is. We moeten allemaal stoppen met roken. Maar u zegt een peuk op zijn tijd dat moet kunnen. Nee, ik, ik zeg iets anders. We weten allemaal dat uh, roken niet goed is natuurlijk. Hè. Daar hoeven we het ook niet over te hebben. Maar ik vind uh, voor mensen die roken, en dat zijn natuurlijk veel ouderen. Ja. Uh, mensen die in de kroeg komen, of kinderen komen niet in de kroeg. Laten we dat even voorop stellen. Zeker, jongeren wel. En, de, de kroeg waar wij het over hebben, komen überhaupt geen mensen met kinderen. Dat zijn vaak uh, toch de oudere mensen die uh, in de kroeg zitten of uh, nou ja, vanaf twintig of dertig. Maar zestien, zeventienjarigen? Wat zegt u? 16 en zeventienjarigen bijvoorbeeld, die zijn nog minderjarig, mogen officieel wel roken. Ja. Moet dat dan kunnen, dat ze af en toe een sigaret opsteken? Laten we voorstellen dat ik uh, voor wil om de leeftijdsgrens uh, van roken naar 18 te brengen. Om, da om daarmee te beginnen. Wat is daar dan het voordeel dan van? Je, wat, nou ja, het is in ieder geval een maatregel die zou kunnen helpen om de jeugd te ontmoedigen. En als je 18 bent mag je kiezen. Uh, uh, kun je beginnen met de autorijden. En dan wordt je door de Nederlandse wet ook geacht dat je uh, over voldoende... Uh, uh, kennis beschikt om uh, wel of niet te gaan roken of om wel of niet te gaan stemmen. Uh, nou ja, dat soort van dingen. Ben minderjarig voor de wet. Ja, uit de enquête, dus. u uit de enquête blijkt nu dat steeds meer mensen uh, weer roken in de horeca en dat ook steeds meer mensen zich daaraan ergeren. Rookt u ook wel eens in de kroeg? Uh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar mij zegt u soms wel. Soms wel, meestal wel. Als er een rookruimte is in de kroeg en ik heb uh, toch ernstige behoefte om te roken, dan uh, rook ik in de kroeg. Nu ja. wordt er vandaag gesproken over die versoepeling van het uh, rookverbod. Uh, Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik volkomen terecht natuurlijk. Ik vind uh, de maatregel om ja, zeg maar, roken toe te staan voor kroegen die uh, een vloeroppervlak hebben die niet groter is dan 70 vierkante meter en geen personeel... Uh, voorkomen terecht dat daar gerookt mag worden. Dat, dat, daar, daar is geen uh, discussie over mogelijk wat mij betreft. En met welke uitslag van het debat vandaag bent u als uh, Stichting Rokersbelangen uh, heel tevreden? Waar steekt u uw sigaartje op aan? Nou, als in ieder geval uh, uh, een kamermeerderheid, zoals het er nu uitziet, uh, zal dat ook gebeuren. Uh, voor het initiatief, uh, voor het initi of voor het, uh, voor het wetsvoorstel dat u dat kunt stemmen. Ja, ja. En, en u heeft de Stichting Rokersbelangen. Het doel is natuurlijk dat hij ooit zichzelf weer kan opheffen. Dat we helemaal geen uh, rokersplangen meer nodig hebben, toch? Nou, ik denk, om eerlijk te zijn, dat die tijd natuurlijk, uh, als ik de vorige spreker heb gehoord. die natuurlijk ontzettend veel uh, uh, te vertellen heeft. En allemaal uh, negatieve dingen. Het lijkt erop als, of als roken, zeg maar, uh, de zonde is uh, in het leven. waarbij, uh, ja. Nou, dan denk ik, nou, dan is er nog wel veel te doen om daar natuurlijk een beetje tegengas aan te geven. Om natuurlijk deze, om dit orakel natuurlijk uh, te stoppen. Dus uh, dan moeten wij zijn natuurlijk altijd nodig in, uh, in dit verhaal. En ook bovendien, ja? uh, nog even recentelijk is ook gebleken dat leefstijlinterventies, zoals het RIVM dat noemt, uh, uh, uh, uh, helemaal niet uh, helpen. Dus uh, alle gelden die uh, uh, worden besteed aan het uh, ontmoedigen van roken, zoals uh, subsidies die daar worden verstrekt, uh, die, ja, die ik, uh, beter uh, besparen door, uh, door al die stichtingen op te heffen. Ja. Dus wat wij, kijk, wat wij zouden moeten doen om de jeugd te ontmoedigen, want ik wil natuurlijk nog wel even iets uh, aanvullen, dat is natuurlijk gewoon goede programma's op school geven. We kunnen natuurlijk goede voorlichting geïntegreerd in het lesprogramma, mm -hmm over uh, seks, drugs, uh, uh, rock'n'roll wou ik zeggen... maar seks, drugs, uh, uh, tabak, uh, alcohol, voeding... er zijn natuurlijk talloze uh, manieren om, natuurlijk om dat te integreren in het lesprogramma... Ja. in plaats van wat wij nu doen. Nou, goed, het, dus wordt het, een, uh, het wordt vandaag een spannende dag voor u... want u gaat het debat in de Tweede Kamer volgen... ongetwijfeld met uh, een met sigaret in de hand, neem ik aan, toch? Nou, wij, gaan, wij volgen het, maar uh, ik leun uh, met voldoening uh, achterover... Want, heel goed. Wij weten dat wij een goede zaak hebben. Nou, we zullen het afwachten. Dank u wel, Tom Wurts van Stichting Rokersbelangen. Graag gedaan. Ja, en dan is er nog één hoekje um, die we hebben overgeslagen... namelijk de mensen die willen of niet roken. Maar gelukkig zijn we gebeld door Bert. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Bert, ik ben uit Zutphen. Misschien een merkwaardig verhaal. Ik heb een verhaal gehoord van in Zutzen Ja, vijf... 10 jaar heroïne gebruikt. En die walgde van zichzelf die te... Dus zo'n afschuwelijke vervraagd is. Eén keer ingestopt, gestopt. Zonder cold turkey. Nou, dan denk aan ik al ook. Twee maanden geleden heb ik gestopt Dat ook. nou is het afgelopen. Of je dicht die troep. Dicht in bak. je setje euh, weggooid. Weg, Alleen de aansteken. Water, gas waren te En de afspraak, de afspraak bewaard. voor, voor klanten van de peuken uit te... En nou is het afgelopen. Dat is al een rotgewoonte. Ja, kijk, als je kan stoppen met heroïne, kun je ook stoppen met roken. Is een beetje wat hij probeert te zeggen. Ja, precies. Ja. Nou, afleggen, geen halve maand regen en dan zal ik weer af en toe. Nee, echt helemaal niet stoppen. Laat het, Laat het de motivatie zijn voor zij die roken. Dank u wel, Albert. Ja. Uit, uh, uit Zutphen. Goed, we gaan. Uh, we volgen gaan. ook voor u de Australian open, want er wordt uh, volop getennist op dit moment in -oh. Australië. En Robin Haasen staat uh, op de baan en het gaat heel erg goed. Hij heeft de eerste twee sets al gewonnen. 6-4, 6-4. En de derde set is hij ook voortvaard gestart, want hij staat er weer voor met 1-0. Ja, ik ben blij dat jij de tennis in de gaten houdt. Ik wil al veel te snel doorgaan naar het leger. Want al sinds maart 2010 moet het voltallige defensiepersoneel doen zonder een cao. Verder heeft het ministerie van Defensie laten weten te gaan snijden in de arbeidsvoorwaarden. En alsof dat nog niet genoeg is, kondigde minister Hans Hille vlak voor kerst nog het verlies van 10.000 arbeidsplaatsen aan. Vondhandelaar Louis Schipper is de maat vol en dus zal vandaag om tien uur actie worden gevoerd door het defensiepersoneel. Um, ik, hoor maar nog, ik, geloof ik hoor dat hij in gesprek is. We gaan muziek draaien. De Bee Gees en Jive Talk. Ah, goedemorgen. Hey. Ja, we, we horen. Ja, dat waren natuurlijk de Bee Gees met Jive Talking. Het is 13 minuten voor 6 uur luisteren Radio 1, nu al wakker in Nederland. En het is vandaag een spannende dag, want bekend en onbekend Nederland zal vandaag zijn hersens gaan kraken. Vanavond wordt door BNN de nationale IQ-test 2011 uitgezonden. Doe je mee vanavond, Bastiaan? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat, wat heb je, heb je al vaker meegedaan? <laughs> ja, we gaan ja, ik, ja, ik heb wel vaker meegedaan. Ja. En het IQ, of mogen we dat niet... Uh... Nee, maar dat klinkt zo lullig. Ja, nou, ik... <laughs> ja, nee, ja. Nou, ik weet hoe het gaat klinken. Wat jij dan kan, man? Dan moet je ook eerlijk zijn. Wat was jouw IQ? Ik heb nog nooit aan meegedaan. Oh, ja. uh, maar ik was beter dan Kelly. Uh, maar ik weet niet of ik beter dan Dries Roelfink ben. Want een van de deelnemers vanavond is volkszanger Dries Roelfink. En wij wilden hem in de gelegenheid stellen om even te oefenen... voordat hij vanavond de definitieve strijd aangaat... met onder andere Elise uit Oogerso en Manuela Kemp. Goedemorgen, Dries. Hoi, goedemorgen. Heb je geoefend voor de opnames van IQ-test? Ik heb natuurlijk wel een paar keer een oude uitzending teruggekeken. Dan heb je toch weinig bedenktijden. Ja, is dat zo? Is dat het grote probleem? Ja, je, je kijkt tegen een vraag aan en voordat je de vraag een keer goed begrepen hebt... dan is die vijf seconden vaak al weg of die tien seconden die je dan hebt. En dat, ja, dan moet je, je moet snel handelen. Ja, je hebt ook een paar categorieën. Welke categorie kijk je het meeste tegenop? Rekenen. Daar ben je niet goed in? Nee, ik heb alleen maar lage school gehad en... Uh ja, Dus uh, ik merkte ook al een aantal jaren geleden als mijn zoon met wat wiskundige dingen naar me toe kwamen... ja, dan kon ik ze niet helpen, nee, helaas. Zullen we dan vast even gaan oefenen, dat je weet hoe dat uh, precies gaat gebeuren? Zo over, uh... ik, ja, als jij al een paar vragen voor me weet, heel graag. Ik heb wel een paar vragen voor je. Nou goed, uh, dan beginnen we met vraag 1. Dat is altijd de beste vraag om mee te beginnen. Welk van de volgende woorden is in betekenis het meest hetzelfde als het woord geruststellend? Is dat A, medelevend, B, rustgevend, C, uitleggevend of D, bemoeizuchtig? Nou, rustgevend kies ik nou voor. Rustgevend. Nou, dat is, dat is goed, Ries. Tot nu toe gaat het goed. Je hebt een 100% score. O, doen we er nog één. Doen we er nog één. Welk woord is het meest tegengesteld aan het woord stoer? Is dat A, laf, B, stijfsel, C, sterk of D, verlegen? A, laf. Laf? Ik ben bang dat dat D was, verlegen. Ah... Je hebt tot nu toe maar de helft goed. Dus dat is een IQ van 50 of zo, jammer. denk ik. Uh, zoiets dat... Oké, okay, vraag 3. Ja, ik heb, een, ik, heb nog, ik heb er nog twee als je het goed vindt. Uh, vraag 3. Welk woord heeft als betekenis een uiting van ongenoegen? Is dat A? Onrecht, B klacht, C. Vruchteloos of D zonde? Ongenoegen? Een uiting Ongenoog, van ongenoegen. Uh, is een klacht. Twee van de drie heb je al goed. Vraag 4, welke conclusie kan je met zekerheid trekken op basis van de volgende beweringen? 1. Bakkers zijn een man. 2. Alle mannen kunnen niet zingen. A. Alle bakkers kunnen niet zingen. B. Alle vrouwen kunnen zingen. C. Alle vrouwelijke bakkers kunnen zingen. Of D. Alle bakkers die kunnen zingen zijn geen man. A. A. Alle bakkers kunnen niet zingen. Ik kies voor A. Nee, dat is niet goed. Want sommige vrouwen zijn ook bakker. Het, uh, het goede antwoord was D. Alle bakkers die kunnen zingen zijn geen man. Ja, uh, inderdaad. Dries, ja, ik heb mooi. slecht nieuws. Je had maar twee van de en vier strikvraag. vragen goed. Uh, ja, een strikvraag was dat, ja. Je had maar twee van de vier vragen goed, uh, Dries. Ja, nou ja, dat stelt me niet gerust voor vanavond, hè? Nee, mij ook niet. Nee, daarom. Dus uh, ik hoop in ieder geval uh, Bonnie Sinclair te verslaan. Ja, die had een IQ van, uh, van 12 of zoiets, geloof ik, hè? Nou, volgens mij 52. 52, dat is ook niet best. Ja, is de, wat is ongeveer het IQ waar je op mikt? Honderd. Honderd. Dat is precies gemiddeld. Ja, daar hoop ik op. En uh, denk je dat je dat gaat halen? Denk het niet. Oh. <laughs> dat is toch weer jammer. Goed, uh, nog even tot slot hè, als we nu toch een beetje aan het, uh, aan het gokken zijn over de toekomst. Wanneer gaan we weer een nummer één iets van je verwachten? Want je hebt laatst je eerste gehad natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar nou ja, ik kom wel binnenkort uh, met een liedje. Dat is een Nederlandstalige bellet. Nou, dat is een liedje. Ik weet zeker als Marco dat ze uitbrengen. Dan staat hij er twaalf weken mee op één. Maar bij mij moet je dat altijd nog even afwachten. Ja, mensen vertrouwen Marco Bassato meer dan jou, denk je? Nou, het past meer bij hem. Ik bedoel, ik ben toch de man een beetje van de laatste tijd. Uh, de gimmickliedjes liedjes en toch een beetje feest en zo. En dat nou, zomerliedje wat ik had, uh, ja, dat past natuurlijk precies bij mij. En als ik nu opeens met een prachtige Nederlandse ballet kom, dan wil ik wel even kijken hoe de programmamakers daarop uh, reageren. Goed, Dries, vanavond ben je uh, te zien in de IQ-test. En ik denk dat je, dat je boven de 100 gaat komen, Dries. Ik help het je ook. Ik ga mijn ouders de best doen, maar... Uh, nou. Voelt u toch wel een klein beetje spanning opkomen? Ja, ik kan het me voorstellen. Sterkte ermee. Dank je. De nationale voorleesdagen beginnen vandaag. Bekend Nederland gaat straks tijdens een zogenaamd voorleesontbijt... voorlezen aan baby's, peuters en kleuters. En een van hen is prinses Laurentien. En haar hebben we aan de lijn. Goedemorgen Koninklijke Hoogheid. Goedemorgen. U gaat straks voorlezen. Waar gaat u dat precies doen? Dat ga ik doen op de bibliotheek Bollestreek in Lisse. In Lisse. En wat, welk boek gaat u voorlezen? Ja, dat is een geweldig boek. Dat gaat om het prentenboek van het jaar eh, 2011, namelijk Fiet wil rennen. En... Een heerlijk boek om voor te lezen. U heeft het boek al een paar keer voorgelezen? Absoluut. Ik heb het een paar keer aan mijn kinderen voorgelezen. En um, ja, het is gewoon een heerlijk boek. En is het echt een heerlijk voorleesboek? Een, een makkelijk te lezen boek? Ja, weet u, alle boeken zijn uiteindelijk makkelijk voor te lezen. Um, je hebt de plaatjes, je hebt de tekst, je hebt de interactie met, met de kinderen. Dus je kan er van alles van maken. U heeft het boek Fiet wil rennen al voorgelezen aan uw kinderen. Um, heeft u een vast voorleesritueel Dat u bijvoorbeeld voor het slapen gaan voorleest of juist in de ochtend? Uh, nee, de ochtenden zijn wat te druk daarvoor. Um, het, uh, het ritueel is inderdaad uh, s'avonds voor het slapen gaan. Um, en dan zitten we eigenlijk altijd uh, samen en... Uh, de ene keer kiest het ene de boek uit en de andere de andere. Maar het fijne is dat we nu ook wel beginnen om één um, boek te hebben... waar we steeds weer een, het volgende hoofdstuk uit lezen. En meestal is het dan dat ze vragen nog één hoofdstuk. Nog één hoofdstuk. Het ah, is dus dus, een mooi moment samen. Ja, wat fijn. Het, het, ze blijven dan ook wakker. Hè? Dus het, het zijn mooie voorleesboeken waar je niet meteen in slaap in valt. Wat goed. Nee, het zijn ook echt wel ook, ook leesboeken. En um, uh, er is ook een reden eigenlijk om het s'avonds ook te doen. Afgezien van dat het gezellig is en een mooi moment is om de dag af te sluiten. Um, uh, puur vanuit uh, leesvaardigheid en, en, en woordenschat en, en taalverwerving is het belangrijk. Want s'avonds, als kinderen slapen, dan verwerven ze ook daadwerkelijk. Dan verwerken ze de, de dag en dan verwerken ze en verwerven ze de taal die die dag tot hen is gekomen. Dus daar is ook echt een, een goede reden voor. Is dat ook het doel van de Nationale Voorleesdagen? Ja, het doel is om het, om, om het te, te stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. En het gaat dan echt om kinderen van zeg maar zes maanden tot, tot zes jaar. Uh, en helemaal... Precies in de doelgroep ziet de kinderen zeg maar vanaf uh, zo rond de drie... die in een peuterspeelzaal of op een uh, kinderdagverblijf uh, vertoeven tijdens de dag. Want we kunnen niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Absoluut. En dat is natuurlijk ook waar je dat voorlezen om gaat. Is dat we, dat we ons bewuster van moeten zijn hoeveel je een kind meegeeft... om echt vanaf heel vroeg voor te lezen. En dan op, met zes maanden gaat het niet om... Eindeloze lange boeken, dan lezen we ook niet multatuli. Nee. Maar dan puur met de woorden bezig zijn, de kinderen um, spelenderwijs uh, deelgenoot te maken van die enorme rijkdom die, uh, die boeken kunnen geven. En daarin kunnen we naast niet, uh, niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee, en wat ik zelf bijvoorbeeld bij mijn eigen, ik heb geen kinderen, maar bij mijn neefjes en nichtjes merk, dat die eigenlijk liever gaan computeren. Dus het lezen van boeken heeft ook wel een beetje wat concurrentie gekregen van computers. Merk je dat zelf ook? Ach weet u, er zijn zoveel dingen, uh, er is zoveel concurrentie. Uh, ook met sporten en ook met, met, met van alles. En ik denk dat het aan ons is, ook aan volwassenen om het, om het leuk te houden en om te zeggen, het is een en. en Het is niet mm -hmm. of het een of het ander. Maar het kan allemaal samen naast elkaar. Dus onze verantwoordelijkheid eigenlijk om het ook te zeggen. Voorlezen hoort er net zo bij als computer, als sporten en alle andere dingen. Ja, voor ieder, voor ieder ding is er een, is een moment op een dag en daar hoort en de computer bij. Maar ook het voorlezen. Nu heb ik me wat voorbereid voor dit gesprek. Dus ik heb ook wat, wat vragen van tevoren al voorbereid. En ik lees dit allemaal keurig voor vanaf mijn iPad. Uh, en dat gebeurt Heel vaak ook goed. met boeken. Daar lees <laughs> ik mijn boek ook van. En dat vindt hij goed. Doet hij dat zelf ook, voorlezen vanaf een iPad? Ik ben er nog niet aan begonnen. Ik heb wel een iPad. En ik, uh, ik vind het fantastisch. Ik ben nu net een beetje aan het uitvogelen hoe het allemaal in elkaar zit. En ik uh, ben ook zeker van plan om daar wat boeken van te downloaden. Want... Als je op reis bent en ook met de kinderen is dat natuurlijk ook prima om daarmee uh, daar aan de gang te gaan. Dat zijn natuurlijk wel heel mooi zijn, uw eigen boek. Want u heeft natuurlijk ook een kinderboek geschreven, Mr. Finney en de wereld op zijn kop. Als die gewoon vanaf de iPad te lezen zou zijn. Ja, stel je voor. Um, dat, zou, dat zou heel spannend zijn. Wanneer komt die volgende boek uit? Nou, dat is bijna heel spannend. Op 2 februari komt Mr. Finney en de andere kant van het water uit... En uh, ja, dat is natuurlijk altijd een heel erg spannend moment... waar ik uh, bijzonder veel naar uitkijk. Nou, zeer veel dank uh, voor dit moment. En veel plezier straks, want u gaat straks uh, een succes bij het voorlezen... van Fiet wil rennen in het kader van de Nationale Voorleesdagen. En over precies twee weken is een nieuwe boek uit... Mr. Finney en aan de andere kant van het water. Dank u wel, Koninklijke Hoogheid, Prinses Laurentine. Dank voor het plezierige gesprek. Goed, we probeerden het net te hebben over het defensiepersoneel... maar inmiddels is het bijna zes uur... Uh, dus ik ben bang dat we dat uh, moeten laten schieten. En bijna 6 uur betekent dat over een, ongeveer een uur ochtendspits weer begint op Nederland 1. En dat is met onze collega Alex de Vries. Goedemorgen, meneer de Vries. Ja, goedemorgen, meneer de radio ja, ik, ik, We zitten nog een <laughs> beetje, met de koninklijke hoogheid zojuist gesproken, we zitten nog een beetje in die sfeer. Ik vond het er heel netjes van, hoor, wat je deed. Dus nou, dank je wel. Mensen. Dank u wel. Alex, je bent royalty-verslaggever geweest. Ja, is dat Koningshuis een beetje met iPad en met al die technische vernuftigheden een beetje nou, De jonge generatie net zoals wij. En de oude generatie wat minder, zullen we maar heel beleefd zeggen. Ja, nou, het is wel fantastisch. Als maar de er... koningin heeft niks met computers. Dat de kunnen koningin... we wel stellen. Nee, nou ja, dat, dan weten we dat ook weer. Maar er zijn zelfs twitterende leden van het Koninklijk Huis, toch? Klopt, ja. ja. wie zijn dat allemaal? Nou, dat uh, is van prins Maurits? Die is, uh, die is goed bezig altijd. Ja, is die enthousiast? Ja, ja, zeker. Nou, wie, ook ja. En, wie ook enthousiast is, dat ben jij zelf. En dan vooral waarschijnlijk over ochtendspit. Wat ga je straks doen? Ja, nee, ik zit nu in, in de fysiologie, zoals het mooi heet. Uh, redacties hartstikke druk. En welke onderwerpen hebben wij? Nou, we gaan natuurlijk het roofverbod behandelen. Uh, wel willen het niet streng handhaven. De Kamer wil het wel. Kijken of dat lukt. Arend-Jan Boekestein, onze commentator, uh, die, die schuift uh, bij mij aan. Ik ga ik lekker mee in discussie. Kea Molenaar, het kerstverse nieuwe lid van de ledenraad van Ajax, ook oud-voetballer en jurist. Die, uh, die, uh, daar praten we mee over het vertrek van Louis Soares, het vertrek van Beenaker bij Feyenoord, Wat ja. klassieker Feyenoord, Ajax, dit weekende. We gaan niet naar Prinses Laurentien, naar het voorleesontbijt, maar we gaan wel naar uh, Jan en Jurim Mulder in Tjugum. Ah. Die lezen daarvoor. En het belangrijkste onderwerp wat mij betreft is toch wel orgaandonatie. We mm -hmm. hebben een, een schrijver en hartpatiënt in de studio om te praten over uh, of het systeem uh, veranderd moet en kan worden... Uh, in plaats van nee, tenzij dat het ja, tenzij wordt dat we allemaal donor worden... tenzij we dat uh, de aangeven niet te willen. En daarmee uh, voorkomen we dat er 200 mensen per jaar overlijden. Nou, een woordenvolle een hele interessante uitzending staat te horen. We gaan uh, allemaal kijken. Dankjewel, Alex de Vries. Opgevriet ja, straks iets over 7 uur. En met de schuine oog kijken we ook nog even naar de Australian Open. Robin Haase die doet het fantastisch. Het staat 6-4, 6-4, 3-2. Het lijkt erop dat hij gaat winnen. Straks uh, iets voor half negen. Of straks, dat duurt nog heel lang eigenlijk. Uh, uitgesproken op Nederland 2. En straks na 6 uur op Radio 1 hoort u het Radio 1 journaal. Volgende week zijn wij er weer om 2 uur met nog steeds wakker Nederland. Graag tot dan en een fijne dag.